De lijst met 69 namen werd deze maand gepubliceerd. De jongeren op de lijst wonen allemaal in de plaats Puerto Assis in het zuiden van Colombia. De politie dacht eerst dat het een grap was, totdat drie jongeren die op de lijst stonden werden vermoord. Maandag werd nog een dodenlijst op Facebook gepubliceerd. Nu met de namen van 31 meisjes. Volgens lokale media hebben verschillende families Puerto Assis uit angst verlaten. De Colombiaanse politie heeft internetexperts ingeschakeld om erachter te komen wie de lijsten op Facebook heeft gezet. Binnen de CDA-fractie is oneenigheid over de manier waarop onderhandelaar Verhagen optreedt in de formatiebesprekingen met de VVD en de PVV. Veel fractieleden vinden dat hij te veel in zijn eentje opereert. In een vergadering eiste ze gisteravond dat Verhagen de fractie beter op de hoogte houdt. Ook demissionair minister Klink, die mede-onderhandelaar is bij de formatiebesprekingen, vindt dat Verhagen de fractie te weinig informeert. De aartsbisschop van New York is bezorgd over het debat over de voorgestelde bouw van een islamitisch centrum in de buurt van Ground Zero. De aartsbisschop is bang dat het debat de tolerantie en eenheid van New Yorkers in gevaar brengt. Al weken wordt in Amerika getwist over de komst van het gebouw waarin ook een moskee is gepland. Tegenstanders vinden de bouw een klap in het gezicht van de nabestaanden en slachtoffers van de aanslag op het World Trade Center. Voorstanders wijzen op de vrijheid van godsdienst. Ook burgemeester Bloomberg van New York heeft opnieuw gezegd voor de bouw te zijn in verband met de godsdienstvrijheid. Hij deed dat tijdens een iftar, de avondmaaltijd tijdens de ramadan. Eerder deze maand liet president Obama weten voor de bouw van het islamitisch centrum te zijn. Het weer. Vandaag gaan zon en wolken elkaar afwisselen. In het noorden kans op een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 We don't care about no government Wanting about that promotion Of the single life of the damn set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 the world out on my own again. You put me high upon a pedestal. So high I Het gaat gewoon zo als het gaat. Ik word al lang niet meer klaar. up looking for my baby